Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het topoverleg tussen Oekraïne en Rusland begint rond deze tijd. De ministers van Buitenlandse Zaken van beide landen zitten in Turkije met elkaar aan tafel om te onderhandelen. En het is niet zomaar in dat land, vertelt correspondent Mitra Nazar. Turkije heeft goede banden met Oekraïne, steunt Oekraïne en keurt de invasie, de Russische invasie in Oekraïne, ten scherpste af. Maar tegelijkertijd zien we Turkije toch voorzichtig zijn... Met Rusland. Uh, Turkije doet niet mee met sancties bijvoorbeeld. Houdt het luchtruim ook open voor de Russen. En daarom zegt Turkije wij kunnen in deze uh, goede partij zijn om te bemiddelen. Het is nog de vraag of er vandaag al belangrijke afspraken zullen worden gemaakt. En ook Sony stopt in Rusland met de verkopen. In dit geval van de PlayStations. Het is het zoveelste bedrijf dat weggaat uit Rusland. Eerder vertrokken onder meer McDonald's, Starbucks en Coca-Cola. En er ligt een nieuwe CAO klaar voor mensen die in verpleeghuizen of in de thuiszorg werken. Ze krijgen meer salaris en een hogere reiskostenvergoeding. En ook moet de werkdruk omlaag. Sta je niet ingeroosterd, heb je ook het recht om niet gebeld te worden. De CAO-plannen plannen moeten wel nog worden goedgekeurd. In de binnenstad van Arnhem geldt een noodverordening... vanwege de wedstrijd in de Conference League vanavond tussen Vitesse en AS Roma. Dat betekent onder meer dat de politie mensen preventief mag fouilleren... De burgemeester is bang dat hooligans van beide ploegen met elkaar op de vuist zullen gaan. Er zijn in ons land steeds meer economische daklozen. Dat zijn mensen die wel een baan hebben, maar geen huis kunnen vinden. Drie jaar geleden ging het om zo'n 500.000 mensen... die wonen bijvoorbeeld op een camping, logeren bij vrienden of slapen in de auto. Ook bij deze man liep het leven ineens anders dan gedacht. Toen is mijn vrouw overleden. En toen moest ik het huis uit van de huisbaas. Toen kwam ik bij mijn moeder. En die sterft ook. Toen ik doe zo het huis uit. En zo kom ik op straat. Ik ben in zo'n inloophuis gezeten. Ja, nou ja, je weet gewoon niet wat er gebeurt om jij en jongen. Hulpinstellingen hebben er weinig oog voor... omdat zij denken dat die economisch daklozen zichzelf prima kunnen redden. En het weer nog. Het wordt opnieuw een prima lentedag. Er trekken af en toe wat dunne wolkjes over... maar er is vooral weer veel zon. Het wordt 15 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnand Swaan van de ANWB. Vooral op de A9 Alkmaar richting Amstelveen heeft het verkeer vanmorgen vertraging. Tussen Kooi Neer en Uitgeest een half uur oponthoudt in 10 kilometer file. Er gebeurde daar een ongeluk. Twee van de drie rijstroken zijn dicht. Wij de nog wat drukte rond Zaandam. Op de A7 vanuit Hoorn tussen Purmerend en Knoopend Zaandam... 6 kilometer langzaam rijden met een kwartier extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie. Het gaat gebeuren.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 censorship riding on a Hiddlest horse to make the trip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 Mijn hart is kapot, ook al lijkt dit bijna te mooi om waar te zijn. Het is voorbij, je leest in mijn ogen de twijfel. Maar toch zeg ik niks en dat spijt me. Hoe zeg ik dat er geen hoop meer is? Hoe zeg ik jou dat er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 Al is het nu of nooit. Ik wil ook niet zo vooruit. Maar dan kijk je maar aan en als wij. Mijn hart is kapot onko.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 But if it ain't true that we're living, we're living a lie, girl Ooh, baby, this ain't gonna work No I'm not